Uur. Freddy Fantijn met het NOS Journaal. Een anti-Zwarte Piet-activist is door de politie aangehouden... vanwege uitlatingen in een interview met Omroep Pound. Hij zei dat hij hoopte dat ouders nachtmerries zouden hebben... over de Sinterklaas-ontocht van hun kinderen die onder botsplinters zitten... Rogier Meijerink is een van de bestuursleden van Majority Perspective. Dat is die stichting die probeerde deze week te vergeefs via een kort geding... een verbod op Zwarte Pieten bij de intocht van Sinterklaas af te dwingen. De activist heeft deze week zelf ook aangifte gedaan van bedreigingen op sociale media. De politie zegt dat ook die bedreigingen worden onderzocht. In Istanbul hebben zes mensen een levenslange celstraf gekregen voor hun rol bij een aanslag op het vliegveld van Istanbul in 2016. Bij die aanslag op Atatürk bliezen drie terroristen zichzelf op. Het kostte aan 45 mensen het leven en zeker 160 mensen raakten gewond. De verdenking ging direct uit naar islamitische staat, maar de verantwoordelijkheid is nooit officieel opgeëist. Zes anderen werden veroordeeld tot gevangenisstraffen tussen de zes en twaalf jaar. Anderen kregen straf opgelegd voor hulp aan een terroristische organisatie. In totaal stonden 46 verdachten terecht. En in Groot-Brittannië is Stephen Barclay de opvolger van de opgestapte Brexit-minister Raab. Barclay was bij het referendum van 2016 voor de Brexit. Raab is gisteren opgestapt uit onvrede over de Brexit-afspraken tussen het Verenigd Koninkrijk en Mee. Barkley moet er vooral op gaan toezien... dat het land zich goed voorbereidt op de brexit. En hij moet ervoor zorgen dat een meerderheid in het parlement... de deal steunt. Het Lagerhuis stemt in december over de brexit-afspraken. Het weer tot slot. Vanavond is het helder. De nevel en de mist verdwijnen. Maar, en vannacht is er op veel plaatsen lichte vorst. In het oosten kan het lokaal min 4 worden. Later in de nacht kan er weer mist optreden. En morgen is het overal zonnig en rond de 9 graden.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 Van zandvoort. zandvoort. Golden grand piano My beauty focus, me or you Ooh, you, ooh, I'd leave it all My acres of a land by the achieved. It may be hard for you to stop and believe But for you, ooh, you, ooh, I'd leave it all